Dames en heren, een heel hartelijk welkom hier op Vrijheid Radio. Dit is de allereerste uitzending van 2013. Ik ben Johan Jongepier en samen met het team hier, dit bestaat uit Danny, Henry en Anthony, gaan we zometeen de actualiteiten doornemen. Verder zal Henry Serton ook nog het oh, een en ander gaan vertellen over het natuurrecht. Dat kunt u allemaal zometeen verwachten, nu eerst de actualiteiten. Vanuit Eindhoven hebben wij Henry Sertom. Zeg ik dat goed? Dat zeg je helemaal goed? Nou, de klemtoon niet verkeerd. Nee hoor, nee, je komt inderdaad uit Eindhoven. Oh, nee, ik bedoel de achternaam Henry Sertom. Ja, dat snap ik wel. <laughs> Oké. Okay. Nee, goed, jij had ook een, een, uh, iets wat jou opgevallen was in in, in het nieuws waar jij even je hart over wil luchten. Dus ik nou zeg... ja, vooral eigenlijk in, in, in het internationale nieuws. Want het Nederlandse nieuws is op het internationale vlak eigenlijk volkomen peanuts en onbelangrijk. Bovendien is veel van het nieuws natuurlijk de, de waan van de dag. En één grote afleidingsmanoeuvre om mensen niet over fundamentele zaken te hoeven laten nadenken. Maar waar ik het even over wil hebben is de reactie op de, op de onthullingen van Edward Snowden. Dat de NSA gewoon uh, miljoenen gebruikers van internet en hun telefoon aftept. En kritiek die, die Edward Snowden over zich heen krijgt. Uh, en, en, en het gaat weer over uh, personen. Het gaat over de dieper achterliggende achtergronden. En uh, Eleanor Roosevelt uh, heeft eens dus gezegd van small minds uh, talk about people and great minds talk about ideas. En dat zie je hier heel goed. Uh, het, het, het gaat weer over de persoon S uh, Snowden die, die volkomen door het slijk wordt gehaald. Gelukkig komen mensen als Andrew Napolitano en vreemd genoeg gelukkig. Ook de New York Times die schieten hem te hulp ter verdediging, zou je kunnen zeggen. Maar wat, wat, wat mij fascineert in deze is dat de meeste mensen die op deze situatie reageren... Met, niet, niet het morele kader zien. Ze zijn niet geïnteresseerd of dat, dat de overheid zich wel of niet gehouden heeft aan het vierde amendement... die dit soort zaken verbiedt als er niet een warrant uitgegeven is. Maar dat, dat ze het hebben over, over puur praktische, bijna... Ja, ben, hele nauwe, concrete zaken van ja, maar terroristen, jammer, atoombom. En, en dat is allemaal flauwekul natuurlijk. Waar het om gaat is dat voor zover er al een overheid is die zich gewoon aan de regels moet houden. En daar heeft bijna niemand het over. Alleen weer de libertariërs. En dat, dat maakt ons libertariërs vaak tot roepen in de woestijn, omdat ons kader niet het kader is van de, van de bevolking als geheel. En dat is vaak een, een bron van miscommunicatie en misverstanden. In de libertarische Kringen wordt een redelijk uh, groot debat wordt gevoerd... of dat we het ofwel moreel dan wel praktisch mo moeten benaderen. Maar dat is, vind ik een onzindiscussie. Het moet namelijk beide. Maar we moeten beginnen met het morele kader. Eerst moeten we die overheid, <coughs> moeten we geweld aan, uh, aan banden leggen. En binnen dat morele kader moeten we gaan zoeken naar praktische oplossingen. Dus het is niet het een of het ander. Het is alle twee. En wat je ziet in deze discussie rond het NSA-schandaal... en Edward Snowden... is dat er puur gezegd wordt van... ja, maar dit is nodig. Maar wat is dan nodig? Zonder moreel kader heb je namelijk geen referentie. Dan, dan, dan ben je volkomen subjectief bezig. Want wat de een nodig vindt... vindt de ander volkomen onnodig. De dief op de hoek die jou berooft... die vindt het nodig dat hij jou berooft... omdat hij dan een verjaardagsgedoof... voor zijn dochter kan kopen. Maakt dat het moreel in orde? Nee, maar hij vindt het wel nodig. Voor hem is het uiterst praktisch... Dus als je zo begint, dan, dan heb je geen, geen grenzen. Aan. Dan leg je mensen geen grenzen op aan hun handelen. Want wat iemand als praktisch ervaart, is puur subjectief. Is heel persoonlijk. En, en als je dus dat moreel kader niet hebt... dan, dan, dan wat, wat zijn dan nog de grenzen van wat wij eh, als mensen, als individuen elkaar aan kunnen doen? Waar houdt het dan op? Want... Het is volkomen subjectief. Wat de een praktisch vindt, daarvan zegt de ander... Ja, maar dat kan je toch niet maken. Of ik vind dat niet praktisch. Maar als we alleen naar de praktische gegevens krijgen... dan krijg je een winst-verlies situatie. Dan gaan mensen hun problemen gaan ze externaliseren. Dat wil zeggen, ze gaan hun problemen bij anderen neerleggen. De Amerikaanse overheid heeft een probleem. Die willen terrorisme bestrijden, Nou, afgezien van het, van het feit hoe dat tot stand gekomen is en, en wat je daarvan moet denken. En, en wat doet de, de Amerikaanse overheid? Ze gaan hun probleem bij de burgers leggen door al die uh, uh, gesprekken af te luisteren. En daarmee schenden ze de, de, het vierde abonnementsrechten van, van die burgers. Dus de Amerikaanse overheid legt het probleem bij de burgers neer. Heel jammer dat wij jullie moeten gaan afluisteren. Maar ja, wij moeten nou eenmaal wat doen. Hè? En dit is dan een praktische oplossing. En dat doet de dief dus ook. De dief die die mensen overvalt om het verjaardagsgedoe van zijn dochter te, te, uh, te financieren... die zegt, ja, ik moet toch, ik mo ik moet toch iets... Ik moet toch, uh, hoe kom ik anders... Aan, uh, aan het verjaarschadot voor, uh, voor mijn dochter. Hoe komen we anders aan de wegen? Natuurlijk moeten we belasting uh, gaan heffen... en mensen uh, in elkaar knuppelen die geen belasting wil betalen. En het probleem wordt dus met geweld geëxternaliseerd. Dat wordt eigenlijk naar andere, naar andere mensen opgelegd, opgedrongen, met geweld. En dat zie je in deze discussie heel erg. Het probleem is namelijk uh, volgens... Uh, uh, een gedeelte van de massamedia. Maar ook een gedeelte van de mensen die dit volgen. Het probleem is Edward Snowden. Niet de Amerikaanse overheid die de rechten van haar burgers uh, schendt. Niet de Amerikaanse overheid die het vierde amendement schendt. Nee. Uh, want want uh, ja, we hebben een probleem. En dat moet praktisch worden opgelost. En, en, ja, mijn, uh, ik, en ik zou het toch uh, van belang vinden. En ik denk dat wij daar als libertariërs een grote bijdrage aan kunnen leveren. Om die hele discussie, die praktische discussie een moreel kader te geven. Zodat mensen begrijpen dat je niet zomaar... tussen aanhalingstekens praktische handelingen kunt plegen... waarbij anderen uh, ja, er de dupe van worden. Dankjewel, Henry. Ik sluit me er helemaal bij aan. En we gaan nu even naar Anthony, want Anthony heeft ook een bericht gevonden. Is dat waar? Ja, dat klopt Johan. En of ik een bericht gevonden heb. Nou, vertel. Afgelopen dinsdag is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wetswijziging aangaande alcoholconsumptie. Zou zeggen, wat is aan de hand? Nou, vorig jaar is er een wetswijzigingsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer. Dat is de Tweede Kamer gepasseerd over het optrekken van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar. En dit voorstel is nu, uiteindelijk, of de wet, is nu gewijzigd in de Eerste Kamer. En dat moet er uiteraard toe leiden dat jongeren niet meer gaan coma zuipen. Want daar gaat het om. Dat is het uiteindelijke doel van deze wetswijziging. Alsof dat gaat werken natuurlijk. Want de vorige wetswijziging, toen er nog helemaal geen sprake was van een verbod. Uh, leverde er uiteindelijk meer coma zuipers op. Wat we dus hiermee zien is weer een overheid die ingrijpt in de sociale leefomstandigheden van mensen. Uiteraard weer met de beste bedoelingen. Tuurlijk. Coma zuipen is niet niks. Kan wel degelijk schade opleveren aan de gezondheid. En in sommige gevallen leidt het ook soms tot de dood. Alleen de vraag is, moet je dit via de politieke weg willen bewerkstelligen? Als libertariër zeg ik nee. Maar ik zeg dat nog niet alleen als libertariër uit principe. Maar ook wetende met een historisch besef dat dit soort verboden vaak het zuipen gewoon aantrekkelijker maakt. Alles wat je verbiedt, dat gaat een extra aantrekkingskracht vanuit. Maar je kunt, als je wil voorkomen dat het extra aantrekkelijk wordt, ja, moet je niet komen met een verbod. Dat soort dingen hebben niet gewerkt. Dat heeft nooit gewerkt. Drooglegging in Amerika heeft niet gewerkt. In, in Nederland, zover dat misschien ooit vorm heeft gehad. Het gaat erom, het, het werkt gewoon niet. Het werkt niet en het is principieel, is het gewoon niet juist. Maar goed, dat beletten natuurlijk politici er niet van om uiteindelijk eh, door te zetten. Dus laten zien aan het volk dat de politiek in Den Haag nog wel degelijk bij machten is om goede dingen te betekenen voor de burger. Ja, de, de, de leeftijd van de coma cypers zal omhoog gaan, uh, vrees ik. Dat zal het gevolg zijn. Ja, dat, daar gaat men van uit. Hey, ik, heb trouwens, uh, ja, ik had trouwens ook weer een uh, ergernis. Uh, er was namelijk. Uh, ik, ik zag gisteren op tv. Nou, daar zakte mijn broek echt van af. Uh, ik wist niet eens dat ze bestonden, maar uh, we hebben een dopingautoriteit. Ja, die ken Serieus. ik wel. ja, die, uh, die, die gaan dus uh, de doping in de, in de sport uh, aanpakken. Ja, je zou met die naam zeggen, die gaan de doping in de sport uh, stimuleren. Ik denk, nou, dat zou leuk zijn, maar nee... Ze willen het juist tegen gaan. En uh, die, de, ja, dan heb je zorgdrager. Die leidt het hele, hele klikje. En dan heb je Maarten Bottenberg. En nog een, nog een iemand die zichzelf interessant vindt. Ah ja, ja, ja ik zie het. Ik uh, weet wat je bedoelt. Ja, en uh, nou, ik zag dus zo'n man. Uh, met met zo'n uh, uitstraling. Dat je echt zegt van. Oh, die vindt zichzelf wel heel erg interessant. En die, uh, die zat zo te vertellen. dat Die, die, die, die, die zat dan bij dat klikje. Van, het, van dat, uh, die, die dopingautoriteit. Die zat dus de, de doping in de ...sporters te onderzoeken. En toen werd er aan hem gevraagd... ...van uh, ja, in de wielrennen is dus heel veel uh, doping... ...en in het hardlopen is doping. Uh, zijn er nog andere takken van sport waar dus ook doping gebruikt wordt? Nou, toen zei hij... Uh, ...mijn gevoel zegt dat dit wel meevalt. Dat is knap. Ik, ik, ik denk echt van... Hey, hebben we, ...zitten we naar nou een waarzegger te luisteren of zo? Uh, kom, je, je baseert het toch op feiten? Hij, hij schijnt dan een hoogleraar te zijn... Ja, hoogleraar sportontwikkeling deze Maarten van Bottenburg. Maar ja, zo'n hoogleraar sport. Voor, uh, voor een hoogleraar die op zijn gevoel afgaat. Maar knap hoor. Ja, dan, uh, ik bedoel, had je ho hoorde, de koffiedik uh, zitten kijken of zoiets? <laughs> ik bedoel, dat is van dat niveau. En die, die mensen krijgen gewoon een paar ton per jaar om die dingen te gaan onderzoeken. En die mogen zichzelf een autoriteit noemen. Ik denk, kom op zeg. Ja, het is, het, is, het is briljant, Johan. Maar dat is zo als dat gaat. Hè. Dus, uh, de, deze commissie... commissie zorgdrager... die uh, houdt zichzelf in stand. Die creëert een probleem. En dat moet natuurlijk verder onderzocht worden. Want dit gevoel van deze hoogleraar... Ja, ja, een dat, heel belangrijk gevoel, hoor. Ja, dan dat, dat, dat, <laughs> zou ik zeggen van... Hmm, gevoel. dus uh, Dan zeg ik mijn gevoel misschien gevoel... Dat, dat dat gevoel misschien onjuist zou kunnen zijn. Dat, nog, dat doop je nog veel... misschien wel om een schakers. Misschien zullen Hams Beum maar van het bed moeten lichten. Of Jan ja, Timman. Ja. Ja, Zo wie van het ja, bed af licht. Ja. Ja. Of, uh, nee, misschien uh, doping bij het hoevenijzer werpen of het klootschieten? Jazeker. Nou, in ieder geval zijn gevoel zei dat het wel mee zou vallen. Hè? Er, er is juist uh, helemaal niet zoveel doping buiten wielrennerij en hardlopen. Dus bij de voetballers zal wel geen doping zijn. Ja, het is topsport, uh, Johan. Topsport, uh, dat, is, uh, ja, dat is gewoon op een bijzonder niveau. En, ja. en elke tak van topsport daar is sprake van de opening. En soms is het ook gewoon op amateurniveau. Dan is het zelfs nog erger, want dan, die jongens moeten zich nog bewijzen. Willen ze het inderdaad uh, de, bijvoorbeeld een Olympische status kunnen verkrijgen? Dus willen ze dus uh, compensatie krijgen van hun reiskosten? Willen ze be begeleiding krijgen van het IOC? of sorry, van het NOC, ja. het Nederlands Koepelende Sportorganisatie, uh, de Nederlands Sportfederatie, dan, ja, dan moet je toch wel eigenlijk al gepresteerd hebben. Ja, en soms betekent dat je dus al doping gebruikt hebt om die uh, toezegging te krijgen. Nou, dat is ja, briljant sport, uh, Johan. Is, uh, is, het, is het gebruik van doping nou eigenlijk zo erg? Ja, wat heet erg? Nou, ik, een beetje misschien een beetje mijn achtergrond. Ik heb in het verleden gewerkt als begeleider van uh, enkele topsporters. Voornamelijk in, uh, in sporten die ik nu niet met mijn naam zou noemen, omdat dat ook implicatie kan hebben voor hun. Maar ook uit de verhalen die ik uh, uit, uit eerste en soms ook uit tweede hand heb en ook met het omgaan met... Andere sportbegeleiders is het overal een grote consensus dat topsport niet kan drijven zonder doping. Alleen de dopingmiddelen variëren. En eigenlijk is doping nooit weg geweest. Waar het vroeger dat het uh, in het wielrennen ging om zelfs een, een, een flinke borrel nemen, mm -hmm. uh, waardoor het dus de doorbloeding beter werd. Uh, yeah. Uh, tot aan amfitamine gebruik van Merckx. Die Merckx in de ja in, in, als wielrenner in de, in de jaren zeventig. En we kunnen zelfs ook wat dat betreft kijken... naar hoe men in de jaren dertig zelfs stierenballen at. Om, <laughs> omdat dat, dat gaf dan meer testosteron, want he, stierenballen... Ja, ja, ja. En, maar nu uh, is er ook zo'n hypocrisie aangaande. Wat is dan doping dan? Is, wij Omse sporters gaan bijvoorbeeld naar, op hoogtestage. Nou, hoogtestage... Uh, is ook een soort vorm van doping. Alleen het is niet doping verpakt. Uh, het kan ook de prestaties verbeteren van... en het herstelvermogen verbeteren van uh, sporters. Ja. Maar als we dat ze afzetten tegen gewone... De, de klassieke doping. De anabolica. Dus de anabolisteroïde die vaak zo worden genoemd. Deze uh, afgeleide van het mannelijk hormoon. Testosteron. Deze vorm van doping. Dat is nog veel eerlijker dan een hoogtestage. Want als je oh, kijkt. Kan, kan iedereen op een hoogtestage? Nee. Je moet er toch uit een welvarend uh, land komen. Als Nederland. Om als sporter op hoogtestage te, uh, te kunnen. Uh, ik weet niet of het hoogtestage is. Nou, een hoogtestage is een beetje, principe waarbij als het ware het, uh, je, je het lichaam dwingt om meer rode bloedcellen aan te maken. Mm. En uh, wat je kan voorzien als bijvoorbeeld... Uh, als, als het Nederlands elftal bijvoorbeeld gaat uh, spelen in Mexico... Mexico wat op een veel hogere uh, niveau uh, zee, op een zeespiegel ligt dan Nederland... dat onze jongens het zwaarder hebben. Uh, dus dat is een soort... Uh, dus die hebben, uh, je kunt zeggen, die Mexikanen hebben extra EPO. Dus bijzonder oneerlijk ten opzichte van die Nederlanders. Ja, dus met vertrekken zou je ook de Nederlanders kunnen EPO kunnen geven. Uh, dan is het weer wat gelijker. Ja, uh, dus... dus dan gaan ze even trainen in Zwitserland of zo. Wij, bijvoorbeeld zagen ze twee in Zwitserland. Of ze gaan ook op hoogte stage ergens in Peru spelen tegen wat dan ook. Uh, kijk, doping is eigenlijk wat dat betreft misschien de, een enorme gelijkmaker. Uh -huh. Als we begrijpen dat we uit moeten gaan dat niet iedereen genetisch even uh, begaafd is. En ook onder topsporters er een, een aardige variëteit is waarin iemand begaafd kan zijn. Genetisch uh, voordelen heeft. Zo kun je met doping bepaalde zaken gewoon opheffen. En wordt eigenlijk sport alleen maar gelijker. En daarmee krijg je meer een egalitaire sport. Tussen is dus eigenlijk eerlijker. Maar ja, zo wordt het natuurlijk niet verkocht. Want we moeten het gevoel hebben dat doping gewoon vreselijk oneerlijk is omethisch. En een eerlijk man of vrouw doet dat niet. Maar ja, wat politici doen, is soms uh, lang opblijven, veel drinken, veel uh, misschien caffeine, een, een flinke Red Bull nemen, is, zou ook omethisch zijn, want dan heb je ook een extra voordeeltje. Tijdens het onderhandelen over een verdrag met een andere partij die dat misschien niet doet. Dus, of, een, uh, <laughs> of een lijntje kook. Of een lijntje kook. Nee. Is doping verspreid in elke sport? Ja. Alleen het, het, het, doping, het specifieke dopingmiddel kan variëren. Is het per definitie slecht? Ja, het kan. Uh, doping is, uh, het is natuurlijk niet een glaasje water wat je zomaar neemt. Maar ook uh, een glaasje water. Uh, te veel glaasjes water kun je ook aan sterven. Het gaat om, om de dosering. En wat ik zeg, doping is een grote gelijkmaker eigenlijk. Het is eigenlijk helemaal niet oneerlijk. Uh, is het gezond? Ja, dat, dat is het niet. Maar topsport is per definitie niet gezond. Oké, okay, nee, goed. Uh, dankjewel. Ja. Graag gedaan. Last but not least hebben we ook nog Danny, bijgenaamd De Lenteman. En hij heeft ook iets opmerkelijks gevonden in het nieuws. Niet waar Danny? Ja, zeker Lenteman hier. En uh, wat bleek deze week heeft ons kerstverse Koninklijke Paar een uh, bezoek gebracht aan Zeeland. En daarbij is wederom een arrestatie geweest. En uh, ik ben op zoek gaan naar een ooggetuige en die heb ik gevonden in de vorm van Henk. Henk, ben je daar? En kun je iets vertellen over wat er is gebeurd? Ja. Je kunt zeker zeggen dat ik het heb meegemaakt. Nou uh, Henk, wat uh, heb jij dan precies meegemaakt? Ik ben namelijk gearresteerd. Eindelijk weer iemand die de moed opbrengt om in actie te komen tegen ons niet democratisch verkozen Koningshuis. Henk, waarvoor ben jij gearresteerd? Voor publiekelijk onaneren. Hmm. Dat is uh, weer eens wat anders dan met een wit kartonnetje weg met het Koningshuis laten zien. Hoe ben je hierop gekomen, Henk? Nou, ik was dan ook niet geil, maar opgewonden. En wat er toen gebeurde, ja, daar ben ik ook maar slachtoffer van. Henk, in deze ondemocratische situatie zijn we eigenlijk allemaal slachtoffer. Kun jij uh, iets verder uitweiden? over het waarom van deze actie. Ik heb het gevoel dat ik niet begrepen werd. Ik wou helemaal niemand beledigen. Het gebeurde gewoon. Henk, uh, kun je je misschien voorstellen... dat je met publiekelijk onaneren ook wat uh, omstanders beledigt? Niet alleen het Koningshuis? Uiteindelijk denk ik... wie wint zich daar nou over op? Willen ze nou naar mij lul kijken... ...of naar het koninklijk echtpaar. Daar heb jij inderdaad wel een punt, Henk. Waarom kijken ze niet gewoon naar het koninklijk echtpaar? Um, ik neem aan dat jij op dit moment alweer op vrije voeten bent. Uh, alles uh, vergeten en vergeven? Nee, ik laat het hier niet bij zitten. De volgende keer als zij weer langskomen... ...zal ik ervoor zorgen dat ik... Op mijn eigen manier hun komst mag vieren. Nou, wij vrijheidslievende mensen geven jou daar helemaal gelijk in, Henk. Jij mag op je eigen manier de komst van het Koningshuis vieren. We betalen er immers allemaal zelf voor. Dankjewel, Henk. En tot de volgende keer. Ander nieuws. De National Security Agency, beter bekend als de NSA, heeft een zeer urgent personeelstekort. Miljoenen vrouwen van over de hele wereld wilden, nadat bekend werd dat al het mobiele communicatieverkeer wordt opgeslagen, de belgegevens van hun man of partner inzien. Het ziet er naar uit dat de gehele NSH over een jaar of tien door wantrouwende echtgenotes wordt bemand. De website Second Love probeert uiteindelijk te keren met een open source vreemdgaan platform. Echter hun poging werd direct getorpedeerd door christelijke politieke partijen die de makers attendeerden op de wettelijke huwelijkse verplichtingen die de staat met geweld moet gaan opleggen aan de burgers. Precies zoals Jezus Christus het zou hebben gewild. Dit waren de actualiteiten. Goed, dames en Heren. We gaan naar het volgende onderwerp. En dat is uh, ja, het natuurrecht. Dat is het centrale thema in deze uitzending. En... Ik heb iemand gevonden die weet daar heel veel van af, dat is uh, Henry Serton. Die gaat ons daar heel veel over vertellen, want hij weet er heel veel van. Uh, zo, is, zo is het toch, Henry? Ik uh, heb me er een aantal jaren mee bezig gehouden, inderdaad, ja. Dus jij zou ons wel kunnen uitleggen hoe de vork precies in de steel zit? Ja, voor zover dat mogelijk is, uh, kan ik dat inderdaad, ja. En ja, zullen we eerst even aan jou voorstellen aan de luisteraars... zodat ze een beetje weten wie jij bent en wat je allemaal gedaan hebt. En uh, ja, ik zou zeggen, de mic is all yours. Dank je. Uh, nou, ik ben uh, Henry Stelton inderdaad. Uh, ik ben 54 jaar en in 1978 kocht ik het album 2112 van de, de Canadese hardrockband Rush. En onder de titel stond uh, het volgende, With Acknowledgement to the Genius of Ayn Rand. En dat was de eerste keer dat ik die naam las, dat ik daarvan hoorde. Toen heeft het nog een jaar of tien geduurd voordat ik werkelijk eh, eh, boeken van haar kocht. Ik kocht eerst Anthem en toen eh, The Fountainhead en uiteindelijk Atlas Shrugged. En daarna las ik met name eh, Capitalism, The Unknown Ideal... wat voor mij eh, een heel goed boek was. En niet alleen om wat erin stond, maar vooral ook de bibliografie op het einde... waarin eh, mensen als Henry Hazlitt... Bastiat en natuurlijk de, de grote Ludwig van Mises, van wie ik binnen een aantal jaren bijna al zijn boeken verslond. Toen werd ik ja, voor die tijd redelijk orthodoxe objectivist. En in die periode heb ik begin jaren negentig samen met een vriend van mij heb ik een, een objectivistisch blad opgezet. Dat heette Goldske Goldskezet. En ik abonneerde mij ook op het blaadje van laissez Fairbooks. Books. Dat was een, um, een boekenzaak in San Francisco. En die brachten de laatste uh, libertarische literatuur uit. En zo leerde ik met name Roy Childs kennen. Die daar alle boekrecensies deed. En die had een... Uh, een, brief, een open brief geschreven... een open letter to Ayn Rand... waarin hij beargumenteerde dat... Uh, het anarcho-capitalisme... superieur was aan het minarchisme. En dat hij vond dat zij zich... Uh, ja, tot het anarcho-capitalisme moest bekeren. Daar heeft hij nooit een reactie op gehad, natuurlijk. Ayn Rand kennende. En uh, later leerde ik George Smith kennen... met name uh, uh, via het boek... Atheism, The Case Against God. En... Uh, George Smith bracht later een boek uit... Uh, Ayn Rand... Atheism, Ayn Rand en Other Heresies. En uh, daar gaf hij ook een, een, een hele goede verdediging van de staatsloze vrije marktsamenleving. En daar ben ik me toen in gaan verdiepen. En uiteindelijk uh, was, uh, was het Hans-Herman Hoppe die, uh, die me helemaal uh, die kant uit wees, wist te krijgen. Ik heb in het verleden ook lezingen gegeven voor de Libertarische Partij. Met name over de intellectuele origines van, uh, van de Amerikaanse revolutie. En ik, ben in, ik heb in 2006 en 2000, uh, 2005 en 2006 heb, heb ik ook redelijk wat artikelen geschreven voor de Vrijspreker. Uh, die artikelen staan allemaal nog uh, online. Dus uh, voor de mensen die ze willen opzoeken hoeven ze volgens mij alleen maar mijn naam in te geven. Ik ben uh, begin jaren uh, 90 samen met vier andere mensen... die verder nauwelijks meer nu in de Libertarische Beweging actief zijn... Uh, betrokken geweest bij een poging om een Ludwig van Mises instituut op te zetten in Nederland... Dat is zoals we nu allemaal weten niet helemaal gelukt, maar daar was ik wel bij betrokken. En op het moment ben ik bezig met een lezing voor te bereiden over het toepassen van het methodologisch individualisme binnen een sociale context. En ik hoop in de periode na de zomer in Rotterdam en in Den Haag en misschien in Groningen en Amsterdam daar lezingen over te kunnen geven. Met name dat methodologisch individualisme, dat fascineert mij mateloos. Dus uh, dat, dat vind ik heel interessant. Oké, okay, ja, dat, uh, ik hoop dat je daar uh, misschien ook hier dan uh, bij Vrijheidsradio... ook het een en ander over kan uh, gaan vertellen uh, tegen ja, de tijd. Ja, dat wil ik wel doen. Ja, ja dat wil ik uh, wel doen. Dat lijkt me leuk. Hm. Maar nu het uh, natuurrecht. Dat, uh, ja. Misschien zijn heel... Ja, ik denk dat heel veel mensen hier in Nederland... Uh, geen flauw benul hebben wat dat is en wat dat moet voorstellen... Uh, ja. Dus ja, misschien zou je even eerst in een notendop kunnen vertellen wat het is. Ja, dat is goed. Nou, het natuurrecht is eigenlijk al een heel oud idee, want als we teruggaan naar de... naar de Romeinen, dan komen we dat bijvoorbeeld uh, in, in zijn meest... basale vorm, de origines, komen we onder andere bij Cicero tegen. En het natuurrecht is eigenlijk het idee dat, voor zover wij mensen rechten hebben, dat de origines van die rechten... dat de verdediging ook van die rechten ligt in het soort wezen wat wij zijn. Dus dat het ligt in onze natuur, in onze aard. En over het algemeen, zeker in de, in de meer moderne tijd, sinds de verlichting... wordt beargumenteerd dat wij mensen in staat zijn tot redelijkheid... Tot, tot begrip van de situatie van een ander. En dat wij daarom, als wij empathie daarom kunnen ontwikkelen... Dat wij ook begrip hebben voor die ander en dat we dus de persoonlijke context, de persoonlijke situatie van de ander kunnen respecteren en dus ook zijn de rechten kunnen respecteren. En omdat rechten wederzijds moeten zijn. Dus ik kan een recht op leven hebben, maar als ik het recht op leven van mijn burgers, mijn medeburgers, mijn medemensen om mij heen niet respecteer, dan is het onzin om mij wel rechten te geven en de mensen om mij heen niet. Dus klassiek gedefinieerd zou je kunnen zeggen dat. Uh, natuurrechten ontspruiten omdat wij, en dat is dan een essentiële definitie in de zin van dat het de meeste andere karakteristieken en kenmerken van uh, de mens verklaart trouwens niet alle kenmerken en karakteristieken van de mens maar het meest fundamentele en dat is dat wij met de klassieke definitie van Aristoteles het rationele dier zijn dus wij zijn het zoogdier, het gewervelde zoogdier dat in staat is tot redelijk denken, redelijk beredeneren en redelijk handelen en dat zorgt er dus voor dat wij in staat zijn te snappen dat andere mensen context hebben en dat we dus in staat zijn de rechten van onszelf en van anderen te respecteren. En wat is nou het verschil met, met natuurrecht en gewoon het recht wat we hier uh, gewoon uh, bij de rechtbank uh, krijgen? Ja. Ja, dat, dat is een goede vraag. Uh, aan, aan het natuurrecht zit, zit op zijn Engels gezegd dus het, het zogenaamde natural law. Dat wil zeggen dat de grondslagen van, van, van de wetgeving in de, in de Anglo-Saxische traditie, die, die, die worden eigenlijk gevestigd op hoe de wereld in elkaar zit... Dus wij moeten ons verstand gebruiken om, om, uh, om, om materiaal te verwerven om in leven te blijven, zoals kleding, voedsel, een, een huis. En dat betekent dus, zeiden de klassieke filosofen, dat betekent dus dat wij het recht moeten hebben op eigendom. Dus uit het feit hoe wij als mensen in de realiteit staan, hoe wij met die realiteit moeten omgaan, worden bepaalde rechten on, on, uh, ontleden. En dat, dat is dus een heel natuurlijk proces. Dus dat wordt niet opgelegd vanuit een hogere autoriteit in de zin van een, van een, van een wetgever. Nee, vanuit de aard van het menselijk bestaan worden bepaalde rechten. Daar, daar vloeien die natuurlijk uit. Mm -hmm. En wat wij in, in Nederland hebben, dat, dat, is eerder, dat, dat is het gevolg van een hele andere rechtsfilosofie. En dat wordt het rechtspositivisme genoemd. Maar is en... dat zo positief? Of... Uh... Uh, positief daarmee bedoel, uh, dat, dat, dat bedoelt, in die te, bedoelt men in die traditie dat men, uh, dat men er voor handelt, dat er men er iets voor doet. Dus, dus uh, het wordt opgelegd door de overheid, door, de, door, door een wetgever. Die bepaalt dit is goed en dit is slecht. En iemand die zich daar heel erg tegen verzet is de Vlaamse rechtsleraar Frank van Bundy heeft daar een, een boek over geschreven... Het Fundamenteel Rechtsbeginsel, waarin hij het rechtspositivisme aan alle kanten bekritiseert. Uh -huh. En uitlegt waarom het natuurrecht in feite uh, superieur is. Ja. Als je, als je met ze geïnteresseerd bent in vrijheid. En dat zie je dus aan de, aan, aan de huidige situatie zeg maar in alle westerse landen. De, de... De wetgeving is zo ontzettend fijnmazig en ingewikkeld... die moet met bijna iedere, op bijna iedere concrete situatie uh, aangepast zijn. En ook als er nieuwe uitvindingen worden gedaan... Waardoor, zoals het internet of zo, of Facebook, ga zo maar door downloaden, dan moet daar onmiddellijk, uh, is daar paniek, want ja, daar is de wetgeving niet op toegesneden. <gulft> Terwijl uh, bij het natuurrecht gaat het gewoon het, ja, het recht om leven, het recht om eigendom verwerven van de hand toe en erover beschikken. Dat zijn universele principes ja. en die universele principes van het natuurrecht, die worden dan binnen een nieuwe context toegepast. Hm. Maar ja, dat vereist natuurlijk een bepaald abstractievermogen. En wat blijkt is dat mensen die dus voorstander zijn... van het positivistisch rechtsbeginsel... Dat die, ja, dat, dat, dat die vaak niet in staat zijn om die sprong te maken. Want die zeggen van... ja, maar hoe moet je dat dan in die nieuwe context toepassen? En dat, dat zie je ook als het, over, het uh, over de Amerikaanse grondwet... de Amerikaanse constitutie gaat. Dan zeggen ze... ja, maar die wet was voor toen bedoeld... en onze moderne samenleving werkt het anders. En dat is eigenlijk een, een, een onvermogen... om abstracte principes die universeel geldig zijn, die ook de bedoeling hebben om be universeel geldig te zijn... binnen een nieuwe, concrete context toe te passen. En, en, en de, de reden waarom we in feite langzaam hier naar een tyrannie afglijden, is dus dat rechtspositivisme waarbij iedere situatie, iedere denkbare gebeurtenis... ondervangen moet worden door allerlei wetten en regels. Ja, en dan kan ik me ook heel goed voorstellen. Dan, uh, wat je dan gaat krijgen is ook dat... Uh dat degene met zo'n rechtszaak bijvoorbeeld degene wint... die de beste advocaat kan betalen. Dus degene die, niet, niet degene die eigenlijk gelijk heeft... maar degene die uh, gelijk krijgt. Je raakt daar een hele grote frustratie van mij. Want mm -hmm. als je dus bijvoorbeeld uh, uh, de periode in de geschiedenis gaat bestuderen... die we de verlichting noemen, mm -hmm. die na de renaissance komt... die ergens rond uh, 1600 tot aan de tweede helft van de 19e eeuw uh, loopt ongeveer... Waarbij dus het menselijk verstand een steeds grotere rol toebedeeld kreeg eh, door de filosoof. En waarbij dus de praktische implementatie plaatsvond tijdens de industriële revolutie. Uh, dan, dan zie je dus dat bijvoorbeeld uh, dat martelingen en, en, en onmenselijke gevangenisstraffen in onmen, mensonterende omstandigheden, die moeten dan langzamerhand worden afgeschaft. Daar is dan de roep op, want we moeten op een mensenwaardige manier met elkaar omgaan. Men bestrijdt dus schuldslavernij en dat soort zaken. En men zei dus van, er moet dus ook een codificatie komen. En wat is dan een codificatie? Dat is in feite dat dat uh, op duidelijk algemeen op papier wordt gezet van dit is de wet. En hier voor, verwachten wij, verwachten wetgever dat u de burger zich aanhoudt. En wat dat dus doet is dat die burger van tevoren uh, op de hoogte is van dit mag en dit mag niet. En dat betekent dus ook, en dat is een verdere afleiding, dat... Mm -hmm. Uh, dat die wet helder is. Dat die wet voorspelbaar is. Dat er niet morgen dit uh, mag... en het over een jaar verboden is. En een van de dingen... bijvoorbeeld die daarbij verboden werden... is retroactieve wet. Dat wil zeggen dat als bijvoorbeeld... in 2014 een wet wordt aangenomen... die dus X verbiedt... dat je dan niet gestraft mag worden... omdat je X gedaan hebt in 2013. Dat het dus een wet is met terugwerkende kracht. En wat je dus bij het rechtspositivisme... ook steeds meer ziet is dat er langzamerhand naar die kant van het retroactieve recht wordt toegewerkt. Waarbij dus uh, dingen bestraft gaan worden op een moment waarop ze nog niet verboden waren. En die hele codificatie die leidt ertussen toe, dat was de bedoeling, tot de emancipatie van de burger. Want voorheen hadden alleen de rijken en de machtigen toegang tot die wet, want die konden lezen. En die hadden de contacten. Vanaf het moment dus dat je een betere opgeleide bevolking krijgt... en je gaat die wet codificeren... dan zijn mensen op de hoogte en dan wordt dus wetgeving... en het gedrag wordt voorspelbaar. En dat is bijvoorbeeld ook voor ondernemers een groot pre. Als jij een, een, een investering hebt die loopt over, over 10, 15, 20 jaar... dan moet jij wel weten dat datgene waarin jij investeert... over 8 of 15 jaar, dat dat nog mag. Dat dat niet ineens verboden gaat worden. Ja, ja. Dus, dus een stabiele, voorspelbare overzichtelijke wetgeving is een groot goed. Mm. En dat, is dus, dat zou dus een van de kenmerken moeten zijn... van een echte vrije markt, van een staatloze samenleving. En, en wat je dus nu ziet, is dat die dat, want dat staat ook in het wetboek... de, de burger wordt geacht de wet te kennen. Maar dat is nu onmogelijk. We zijn nu ja. weer terug bij de situatie van voor de belichting, verlichting... waarbij mensen met geld en invloed... in staat zijn die wet te interpreteren, te manipuleren... En tegen de mensen te gebruiken die die macht, invloed en, en, en, en, die, en die sociale positie met het geld wat daarbij hoort niet hebben. Mm -hmm. en dan krijg je dus een samenleving waarbij het recht van de sterkste gaat gelden. En dus die hele verzorgingstaat en dat rechtspositivisme leidt. Tot een soort van Darwinistische situatie. terwijl ze voor zichzelf proclameren. dat dat bij een vrije marktsituatie zo zou zijn. Het is ja. echter dus het tegendeel. Maar stel nou dat. denk je dat het ooit nog eens mogelijk zou kunnen zijn. dat het. Uh, ja, dus een rechtssysteem wat op de natuurrecht gebaseerd is. dat dat hier in Nederland ooit nog eens. Uh, erin zou kunnen komen? Nou, ik heb uh, geschiedenis gestudeerd. en als ja. er één ding in je, in je hoofd gehamerd wordt. Mm -hmm. dan is het dat de toekomst inherent onvoorspelbaar is. En dat geloof ik ten dele ook wel. Mm -hmm. Maar eh, ik denk dat... dat, dat ja, willen wij ooit een vrije markt bereiken... dan moet je toch denken in een periode van tussen de 150 tot 200, 300 jaar... Mm. Ik ben daar, ik ben zeker op de korte termijn, voor zover je dat een korte termijn natuurlijk kan noemen, ben ik zeer pessimistisch. Mm. Op de lange termijn, uh, echter, ben ik redelijk positief. Ik denk dat op een gegeven moment, uh, ja, het schip zo lang te water gaat tot de kant het keert. Maar, maar daarvoor is wel een hele zware, moeilijke strijd nodig. Waarbij generatie op generatie de, de libertarische ideeën, de ideeën van de vrijheid aan elkaar doorgeeft. En de nieuwe generatie weer het estafette stokje overneemt van de oudere generatie. Mm. En uh, daarom is het denk ik ook belangrijk dat je als libertariër niet als, ja, bijna manisch alleen maar met dat libertarisme bezig bent en het aan het promoten bent. Maar heel erg veel tijd neemt om een, om een rijk en gelukkig leven te leiden. Ja? In het besef dat je het niet binnen 10, 20, 50 jaar kunt afdwingen. Maar als we even terugkijken in de geschiedenis. Uh, zijn er periodes uh, in, de, in de menselijke geschiedenis geweest waarin natuurrecht uh, zegen vierde? Zeg maar dat, uh, dat het bestond. Bijvoorbeeld uh, Amerika, die hadden toch de Bill of Rights? Ja, ja, dat is een goed voorbeeld. Maar vergeet niet dat een paar jaar nadat uh, die Bill of Rights geaccepteerd is, werd er een belasting geheven op het uh, maken van whisky. Want toen kreeg je dus wat dan de Whisky Rebellion heet. En toen stuurde Washington, de eerste president nota bene... Uh -huh. stuurde onmiddellijk daar uh, zijn leger op af... om zijn eigen burgers uh, ja, door het hoofd te laten schieten... omdat zij in opstand kwamen tegen wat die burgers uh, uh, zo ervaarden... als een onterechte belasting. Uh -huh. En uh, later kreeg je dus onder de regering van Adams... wat een federalistische president was... kreeg je dus de Alien and Sedition Act... waarin, uh, omdat er oorlog dreigde met Engeland... Uh, Mocht er geen kwaad gesproken worden, geen kritiek gegeven worden, niet in kranten en ook niet in persoonlijk, op, uh, op, op de regering van de Federalisten. <laughs> yeah. En, en dan, dus, dan zie je dus dat, dat, dat die minimale staat, die je toen toch wel een beetje benaderde, ondanks dus de belastingheffing op alcohol, dat die minimale staat heel snel ontaard in uh, moeilijke tijden tot een soort van tirannie. Ja. Yeah. En, en en het is daarom ook, kijk als jij zegt, van heeft dat natuurrecht gezegenvierd? Ik denk eerlijk gezegd dat het natuurrecht en de vestiging van een overheid elkaar tegenspreekt. De rechten van de burgers, die staan qua belangen recht tegenover de belangen van de, van de overheid. Aha. En zolang je dus een overheid hebt, zullen die, burger, of zullen die natuurrechten, zeker op de lange termijn, niet gerespecteerd worden. Wat zouden de stappen zijn dat, uh, dat, dat zeg maar een, een samenleving zo, zoals uh, we hier in Nederland hebben. Ja, kan omschakelen naar een, uh, ja, laten we zeggen een ideale samenleving. Waar, waar we dus het natuurrecht hebben en geen overheid. En dat, dat dan eventueel in een lange periode? Nou, ik, ik geloof sowieso al niet. en uh, dat, dat, dat lijkt misschien netpicking, maar ik vind het wel belangrijk om dat toch even te zeggen, Johan. Mm -hmm. Ik geloof niet dat wij ooit een ideale samenleving staan. Kijk, ideeën die kunnen heel klinisch en abstract en mooi klinken, uh -huh. maar als ze toegepast worden in de realiteit krijg je toch al snel vergissingen en weet je wel dat er mensen tussen de wal en het schip vallen en daar moet je alles aan doen om dat te voorkomen, dus noods ja. met vrijwillige hulp en zo. Maar een ideale samenleving, ook een libertarische samenleving, daar zullen bepaalde misstanden in zijn. We zullen onze uiterste best uh, moeten doen om die te voorkomen, uh -huh. maar uh, een ideale samenleving zullen we nooit krijgen. Wat nee, ik denk echt dat we wat we moeten doen is dat we een, bepaald, een bepaalde vorm van activisme zullen moeten ontwikkelen. We zullen moeten gaan schrijven, we zullen lezingen moeten gaan geven. We zullen ook sociale bijeenkomsten met elkaar moeten organiseren zodat we een sociaal netwerk krijgen. Mm -hmm. Want ik denk dat heel veel libertariërs in een situatie zitten waarin zij in hun directe omgeving niemand hebben die zo denkt als hun. En ik denk dat dat wel eens onderschat wordt. En, en, en we zullen niet, wat ik net ook al zei, niet te hard moeten proberen om die ideeën naar anderen toe op te drukken. Maar op een, een beetje vriendelijke, geduldige en tolerante manier moeten zien te brengen. En, en we zullen moeten beseffen dat dit werk is van vele generaties. Zeker. En als je dan nou kijkt naar de positie van het natuurrecht, Aha. dan zie je dus dat, die, dat dat eigenlijk nauwelijks nog serieus wordt genomen. En dat, dat heeft te maken met name de kritiek die het krijgt is als je natuurrecht definieert, of liever gezegd verdedigt met het idee... dat nurecht vloeit voort uit de menselijke de natuur, de mens als het redelijke wezen. Mm -hmm. En daarom hebben wij rechten. Dat is dan het definiërende aspect van de mens. Niet het enige. Mm -hmm. Dat mensen zeggen, ja, maar hoe zit het dan met mensen die zwaar gehandicapt zijn... en die in een coma liggen, die beschikken niet over een reden... mogen die dan zomaar de gaskamer in? En dan word je eigenlijk min of meer weggezet als een nazi. He? Op, op zijn meest kwaadaardig en op zijn minst kwaadaardig zeggen ze... Ja, daar had je niet over nagedacht. He? Maar dan geef je nazi's een kans. En, en het, is een, het, is een, het is een volkomen onbegrip van de functie van de definitie. Het is eigenlijk een kentheoretische misvatting. Uh -huh. En dat komt hierdoor. En ik heb het nu al twee keer benadrukt. Maar... Uh, als je de mens definieert als het rationele dier... dan is dat een essentiële definitie. Maar het, het, het benoemt niet alle kenmerken en alle aspecten van de mens. Dus iemand die in een coma ligt is nog steeds een mens... alleen hij is niet in staat tot rationeel denken. Maar het feit dat hij verder hetzelfde lichaam heeft als andere mensen... en dezelfde behoeften heeft als andere mensen... maakt hem ook tot een mens. En ook daar, als hij geen bedreiging is voor zijn omgeving... als hij niet... Uh, ja, Moorddadige neigingen heeft, uh, dan, dan, dan kan hij rechten claimen. Kijk, uh, het, die hele vergissing berust in feite op wat ik noem een, een binaire opvatting van wat natuurrechten zijn. Ja. Dus je hebt natuurrechten of je hebt ze niet. En dat zijn twee absolute en dat spreekt elkaar tegen en er is geen midden tussen. En ik denk dat dat een vergissing is. Want ik pleit dus voor een graduele conceptie van wat natuurrechten zijn. Mm -hmm. En dat zal ik uitleggen. Ja? Kijk, uh, ik denk dus dat natuurrechten... naarmate dus mensen in staat zijn beter te begrijpen... in wat voor wereld ze leven... dat, dat dan het aantal rechten wat je hebt of uh, toeneemt. Of dat, dat als je bijvoorbeeld als een kind recht hebt op je speelgoed... dat dat kan evalueren als je ouder bent... naar recht op een huis, een auto en een boot. Maar waarom kan een kind van zes geen huis kopen? Waarom staan we dat niet toe? Omdat dat kind niet de gevolgen overziet van datgene waarin hij op dat moment instemt. Die is daar cognitief, mentaal nog niet aan toe. Dus naarmate dat een mens meer volwassen wordt, meer in staat is tot abstracties, ook meer in staat is tot empathie, wat zeker in mijn conceptie van het hoe en het waarom van natuurrecht is, is dat heel belangrijk. Hoe meer iemand in staat is de persoonlijke context van de ander te begrijpen, hoe beter men in staat is om de rechten van anderen te respecteren. Dat, dat, dat, dat schrijft bijvoorbeeld Adam Smith in de The Theory of uh, uh, Moral Sentiments... en daar had hij gelijk in. En dus wat je dan ziet is in een graduele conceptie van het natuurrecht... is dat kinderen worden geboren... een baby die, gaat geen, uh, die heeft niet recht op, uh, om te trouwen... of die heeft geen recht op een huis of op een boot of wat dan ook... die heeft niet het recht om een reis te maken uh, naar, naar, uh, naar Australië... Die, die heeft het recht op die vrijheid niet... En dat komt omdat hij daartoe ni simpelweg niet in staat is. Het, het speelt helemaal niet. Mm -hmm. Dat zie je dus ook met mensen die zwaar gehandicapt zijn. Dan kun je zeggen van ja, wij vinden dat ze het recht hebben om een bedrijf te beginnen. Maar dat is geen onderdeel van hun belevingswereld. Daarin zie je dus dat het, dat het natuurrecht meer mm -hmm. empirisch gericht is. Dat wil zeggen ja. meer op de ervaring. En dat is dus wat ik bedoel. Is het is een algemeen, universeel, abstract principe. Ja. En dat passen we dan toe in een nieuwe context. Ja. Dan gaan we kijken, waar is dat kind toe in staat? Nou jongen, kan jij lezen, kan jij schrijven? En wil ja. jij die krant ontbrengen? Dan heb je dat recht. Dan mag je dat doen. Ja. Terwijl bij het rechtspositivisme is dat gewoon het mag of het mag niet. Nee, dan daar zeggen ze van, ja. oh nee, je mag pas na je twaalf of zo, weet je wel. Precies, los van de persoonlijke context en de mogelijkheden van het kind of de persoon in kwestie. Ja. Dat is de reden waarom je dus bij een kruispunt waar het overzicht helemaal goed is... Daar sta je als, als voetganger om half vier s'nachts voor <laughs> ja, het stoprecht. Het ja. is rood. Je hebt het volledige overzicht. Ja, er komt niks aan. De... Kijk maar, ik steek over. Ik wil snel naar mijn bed. Er komt toevallig een agent op de fiets om de hoek. En die gaat jou bekeuren, want de wet is de wet. Ja, ja, ja. ja. Dat ja. is dus contextloos. Ja, en dat ja. is dus volledige onzin. Want het is een ontkenning van de mens als redelijk wezen... die dus zelf in staat is die realiteit te, uh, waar te nemen... En, en te begrijpen. En het is dus, daaraan zie je dat dat rechtspositivisme is heel paternalistisch is. En, en om terug te komen dus op dat natuurrecht. Dat, dat het dus uh, gradueel wordt toegepast. Het wordt dus toegepast binnen de persoonlijke context van het individu. Hm. Wat zijn zijn mogelijkheden? Dat kan je empirisch verifiëren. Dat kan je zeggen van oké, okay, hij toont aan dat hij die verantwoordelijkheid aan kan. Dan heb je dat recht. Hoe zit het trouwens met dieren? Ja, dat is een fascinerende vraag. De neo Stotelijs het neo aristotische filosoof uh, Tyburn McCann, wat over een minarchist is die heeft daar uh, één of twee boeken over geschreven, die heb ik ook gelezen en ik ben het op bepaalde punten niet helemaal met hem eens. Kijk, wat is er aan de hand? Over het algemeen is zo dat, dat in een natuurrecht, als wij dus die empathie hebben en wij kunnen die persoonlijke context van die ander, kunnen wij invoelen, die kunnen wij waarderen dan kunnen we, die dus ook, kunnen we er ook voor kiezen om die te respecteren, dan kunnen we het recht claimen. Als ik uh, een bel pak en ik begin als een bezeten om mij heen te meppen, dan verlies ik mijn recht op vrijheid en als die andere mensen zich verdedigen en mij daarmee doden, ook het recht op leven. Dan worden die anderen, die moeten daar niet voor gestraft worden, want hm. ik heb mij gedragen als een wild beest. Want als ik door een bos loop en ik ben verdwaald en ik kom toevallig in de buurt van een, uh, van, van een hol van een beer en die beer die stormt er woedend uit, omdat die jongen heeft, dan, dan, dan scheurt die beer mij in stukken als ik pech heb. En dan kan ik niet tegen die beer zeggen... oh ja, sorry, ik ben verdwaald en dit en dat. Nee, want die beer begrijpt dat niet. Er valt niet te overleggen. Valt, die, die, die kan mijn context niet snappen. Ja. Die heeft die empathie niet. En zo werkt dat ook bij mensen. Maar als dieren geen bedreiging voor ons zijn... en een goed voorbeeld is bijvoorbeeld een dolfijn... of, of, of een hond die geen bedreiging is... voor zover hij geen bedreiging is... want Denk eraan, het moet empirisch ge geverifieerd ja, worden. Ja, zo'n even voorbeeld, een standaard verhaal. Ja, precies. Ja. ja, maar dieren die voor ons geen bedreiging zijn, waarom zouden die niet? Waarom zou je dan niet een, een fundamenteel recht op, uh, op bescherming van van het leven voor kunnen claimen? En in een libertarische samenleving, ik weet niet of dat ooit mogelijk wordt, niet de libertarische samenleving aan zich, maar meer het libertarische idee dat alles privébezit is. Als je dan de zeeën privatiseert, uh -huh. dan zou je dus ook de inwoners van de, van de zee kunnen privatiseren en dan vallen ze dus onder de bescherming van de eigenaar. Maar tot die tijd zou je een soort munt van algemeen fundamenteel recht voor onschuldige, niet bedreigende dieren kunnen claimen. Niet voor de malaria-mug. Nee. Dat, dat is bijvoorbeeld iets wat ik tegen het boeddhisme heb. Die, die zegt, respecteer ieder leven. Ja. Maar dan wordt het leven dus intrinsiek waardevol. En dat kan niet. Ja. Want wij moeten vanuit onze menselijke belevenis kijken van, zijn deze dieren, is dit leven voor ons een directe bedreiging? Zijn ratten met het pestbassil... Voor onze directe bedreiging, ja of nee. Dat heeft in de middeleeuwen meerdere malen twee derde van de Europese bevolking uitgeroeid. Ja, ja. Dan kun je niet zeggen: ja, die hebben ook recht. Nee, vriend. We ja. kijken naar de realiteit. Wat voor effect heeft het op ons mensen? Maar... En wij willen in een omgeving leven met dieren die geen bedreiging voor ons zijn. Maar je hebt ook nog dieren die wij gewoon lekker vinden. en graag op onze bord zien liggen. Goed bereid met de nodige kruiden. Hoe zit het ja. dan met. met uh... In, in dat geval met dieren. Nou, dat is, kijk, voor een gedeelte is dat natuurlijk een culturele gewoonte. Mensen ja. zijn gewend vlees te eten, maar ik denk dat we langzamerhand gaan evolueren naar een samenleving waarin uh, mensen die vlees eten in feite dat daarop neergekeken wordt. Mm, ik weet het niet. Het, het is uh, toch altijd 2% van de bevolking die vegetariër is. En dat is nooit gestegen. Ja, dat klopt. Ook. Dat zie ik ook langzaam. Ja, maar ik bedoel, mensen waren vroeger, dus voor de ijstijd, waren ze ook vegetarisch. En ze zijn, toen waren het met vrij loge uh, wezens die uh, kleine hersenen hadden, weinig konden begrijpen. En doordat ja. de mens vlees is gaan eten, zijn hun hersenen gaan groeien en konden we meer begrijpen en meer dingen doen. Ik bedoel, als we, ja, als we dan op een gegeven moment uh, weer stoppen met vlees eten, dan, dan krijg je uiteindelijk dat we weer uh, ja, domme koeien worden. Twee opmerkingen heb ik daarover. Eén, ja. uh, ik weet niet of die causale link zo absoluut is. Daar heb ik eerlijk gezegd nooit onderzoek, onderzocht, dus daar zou ik eens moeten doen. Uh -huh. Maar twee, als je het die dieet vergelijkt van mensen van de ijstijd. en nu dan eten wij veel gezonder, krijgen wij veel meer vitamine en proteïne ja. en nodige bouwstoffen binnen, ja. ook zonder vlees. Uh, Sinezappelen en appelen en bananen, dat, dat, dat was in, in de ijstijd in Europa was dat niet of nauwelijks bekend. Ja, waterboomschors dus, en bladeren. Ja, dat, dat is natuurlijk niet helemaal uh, ja, dezelfde voedingswaarde, zullen we maar zeggen. <laughs> Inderdaad. Maar, uh, er komt nog iets bij. Ik, ik, ik denk namelijk dat. dat het argument wat ik net gemaakt heb van niet bedreigde dieren... dat die eigenlijk wel, vind ik, een bepaald fundamenteel recht... op bescherming van hun leven kunnen claimen. Ja, die dieren zelf kunnen niet claimen. Maar we kunnen wel op een gegeven moment met elkaar vaststellen... van ja, die mag je niet zomaar doodmaken, want ze zijn geen bedreiging. Dat, die, die logica voert daar wel toe. En, maar wat, hoe zit het dan met de mensen die per se vlees eten? Ik denk, want daar is men ook mee bezig... men kan op het moment vlees klonen uit vlees. Dus dan ja, ja. hoeven we niet meer le levende dieren te houden... Maar dan kunnen we ja, vlees klonen uit, uit, uit vlees. En een soort reproductie. Uh -huh. En, en, en dat, zou, dat zou wel een oplossing zijn natuurlijk. Het zou wel eens kunnen zijn dat, dat dieren als, uh, als kippen en, en, en, uh, en varkens uit de samenleving zouden verdwijnen. Want als die niet meer nodig zijn, uh, nou ja, kippen zou je nog nodig hebben voor eieren natuurlijk. Maar varkens zouden verdwijnen. Of ze worden gehouden als huisdier, maar dan zou het er veel minder, minder zijn dan, uh, dan we nu hebben. Maar is het ook niet zo dat in een uh, gewoon, ja, je hebt ook gewoon de natuur waar gewoon beesten lekker vrolijk uh, in het wild uh, rondlopen en uh, af en toe heb je gewoon jagers die dan, uh, ja, die, die halen even de zieke en de zwakken, de zwakkere de, de eruit, weet je wel? En, uh, dat blijft nodig, ja. ja ik dat bedoel, blijft. En die maar eten... bovendien ook, ja. Als ik een kleine correctie mag doen, het, het, het is in de natuur niet zo dat dieren daar onbezorgd en vrolijk rondlopen, want het is altijd gegeten of gegeten, eten of gegeten. Ja, door... natuurlijk en heel veel dieren zijn zelf ook geen vegetariër. Ik bedoel, zou je dan nee. een leeuw kunnen aanklagen omdat hij <laughs> om te lopen op heeft? Nee. <laughs> en dat is dus het verschil met ons uh, mensen. Voor zover ja. wij ons rationeel gedragen, uh, gaan wij met mensen om vanuit een win-win situatie en dat, dat, dat is mede dus, als ik het als, als ik empathie heb met mijn medemens... en ik respecteer zijn rechten... en hij heeft empathie met mijn situatie... en hij respecteert mijn rechten... is dat een win-win voor ons beiden. Mm -hmm. en, en, en dat is ook een van de grote dingen... die mij bij het rechtspositivisme tegenstaat. Want dat is duidelijk een autoritair... absolutisme waarbij er een winst-verlies situatie ontstaat. Als ik... Uh, Extra moet wachten voor het stoplicht, terwijl ik het gevoel heb. Dit is volkomen zinloos, en dat is alleen maar om mijn gehoorzaamheid af te dwingen. Ja. En dat gevoel krijg ik er vaak bij, dan is dat duidelijk een winstverlies situatie. Ik weet niet of er nog iets is uh, wat jij waarvan jij zelf vindt, van dit moet er echt aan toegevoegd worden. En wat er nog niet besproken is aan dit onderwerp. Uh, ik zou het eerlijk gezegd zo niet weten, Johan. Het, het, het enige wat ik, wat ik hoop is dat we mensen in de Libertarische Beweging, die hebben we wel een aantal, maar meer mensen in de Libertarische Beweging krijgen die ook werkelijk rechten gestudeerd hebben, wat ik niet heb. Uh -huh. en, en die in staat zijn op een gegeven moment om de voordelen van, van uh, de natuurrechtelijke positie om die uit te dragen in lezingen en boeken. Ja, want het is ontzettend belangrijk dat, dat er... Uh, kijk, want je, uh, het boek over democratie van Frank Karsten en uh, Bekman, Ik ben zijn voornaam even kwijt. Mm -hmm. uh, dat, dat heeft heel veel stof doen opwaaien. En het is erg belangrijk dat er meer libertarische boeken verschijnen. Mm -hmm. Ja, wilt u als luisteraar hier nog op uh, reageren? Dat kan. Uh, de, u kunt er naar, uh, gewoon een e-mailtje naar mij sturen. is uh, ja, Henry, ik weet niet of jij ook uh, per mail bereikt wil worden? Dan mag je vanaf je e-mailadres noemen. Mijn Facebook-vrienden die, uh, die kunnen me gewoon een um, um, um, persoonlijk berichtje sturen. En ik, ik heb een groot gedeelte van de Libertarische Beweging bij mijn, uh, uh, mijn Facebook-vrienden. En die mensen die me nu horen en op Facebook zitten en mij willen toevoegen, die zijn altijd welkom als ze we een verzoekje sturen en zeggen... ik heb je en erbij schrijven, ik heb je interview gehoord en... Uh, ik wil je graag toevoegen. En, als, en, en ieder die mij vragen hierover wil stellen op Facebook of op Google Plus, waar ik ook op zit, is natuurlijk van harte welkom. En nog even aandacht voor het volgende. Nou, dames en heren, misschien heeft u al een uh, uitnodiging op Facebook gekregen. Dat is een, uh, een barbecue op het Binnenhof. En ja, iedereen is van harte welkom. Dat is op 4 juli. En ik ben even erin gedoken, want ik, ik vond dat natuurlijk wel hartstikke interessant. En eh, ik ben dus in contact gekomen met ene Klaas. En die heb ik nu aan de lijn. Klaas. Ja, dat klopt. Ja, ja. hallo, goeiedag. Goeiedag. En jij bent Klaas uit Groningen? Uit Groningen, dat klopt. Oké. Okay, dus uit het en... Hoge Noorden. Hoge noorden. En, oren. en uh, ja, vertel eens, wat, wat, wat houdt dit evenement in? Is het gewoon een barbecue? Neem gezellig je barbecue toestel mee. Uh, en wat vlees, wat vrienden en wat bier? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het een, een actie eigenlijk tegen het kabinet. Omdat het kabinet uh, op die dag zelf een barbecue heeft op, op het Binnenhof. Uh -huh. En ja, wij mensen, laat ik het zo zeggen... Ja, we moeten toch een keer iets gaan beginnen in verband met die bezuinigingen... en wat het kabinet, kabinet, kabinet allemaal wil, zoals die 6 miljard die ze voor het jaar willen gaan bezuinigen... wat uit Nederland vandaan moet gaan komen. Uh -huh. Ja, ik zeg op mijn manier van, ja dit, dit kan niet meer, niet. Ah, Oké, okay. en, en wat is de bedoeling dat wij allemaal gaan doen? Gewoon daar gaan staan en een beetje boos gaan kijken naar ze? Of... Uh... Wat de bedoeling is wat we daar gaan doen. Ja? Nou ja, het mooiste zou zijn als je, als je bijvoorbeeld met protestposten komt en, en met je eigen teksten dat je zelf maar kan bedenken, laat ik het zo zeggen. Want iedereen weet hoe, hoe het nu hier in Nederland speelt. Dus dat is, het er niet, met, met dit huidige kabinet wordt het er niet beter van, laat ik het zo zeggen. En vooral met, met de EU zeg ik op mijn manier van, van ja weg daarmee, klaar, gooi die grens maar gewoon ja, dicht, dat... klaar. Want ik daar nu mee op, want dat geldt wat naar... Brussel toe gaat, kunnen wij hier in ons eigen land ook heel goed gaan gebruiken. Maar ja, denk je ook denk... niet dat, dat die, uh, ja, ja? Al, die, al die mensen van de regering, als ze daar uh, staan te barbecueën... en dan om hem heen van al die boze burgers, denken ze dan ook niet van, uh, joh, uh, ze mogen uh, zoveel protesteren als dat ze willen, zolang ze maar belasting betalen? Nou, la la la laat ik het zo zeggen. Als wij als, wij als burgers hier in Nederland nu uh eens -huh. gaan stoppen met belasting te gaan betalen, ja. waar, is, waar is het kabinet dan? Ja, precies. Waar, maar... waar, waar moeten ze dan het geld vandaan gaan halen? Dat is waar komt het geld niet meer bij de burgers vandaan? Nee, of als nee. je, goed, als je als je op YouTube even gaat, gaat, gaat YouTuber en je gaat even naar, naar Rutte toe YouTuber. Dan kom je een interview van Rutte tegen. Uh, dat hij bij uh, een groep kinderen zit voor een interview. En dat een klein kindje daar aan hem vraagt aan meneer Rutte van waar bezuinigt u op? Waar meneer Rutte heel duidelijk een antwoord op geeft. Ik bezuinig niet, want ik heb een reaal inkomen. Ik heb een een goede <laughs> salaris. Yeah. Dat tegen een klein kind van 7, 8 jaar. Yeah. Denk, ja, denk ik denk bij hem eigenlijk, waar heb je het in godsnaam over? Het is een kind. Die het thuis misschien een stuk minder heeft. Uh, niet alles wat zijn ouders kan krijgen. Uh -huh. Terwijl dat meneer Rutte duid, duidelijk zijn woord daarop legt van. Ik heb een riant salaris. En daar ben ik heel blij mee. Dus, dus in mijn woorden zeg ik, ik vind, ik vind het gewoon puur schandalig. Ja. Ik heb mensen om me heen die uh, zijn nu zomaar, zomaar en ik zonder werk komen. Die waren 25 jaar bij de baas in en een week voor uh, dat hij 25 jaar in dienst is, wordt hij op straat gestept. En hij niet alleen het hele bedrijf op straat gestept. Yes, Door die bezuinigingen. Ja, ja. Tot hoe, ver, hoe, ver, hoe ver kunnen we gaan? Hoeveel lege winkelpanden zie je in de binnenstad of in, of in het centrum waar je ook bent wel niet uh, van te huur, te huur, te huur? Mm -hmm. Dat er voorheen gewoon jarenlang winkels in hebben gezeten. Het is een stukje, stukje ouderszorg of gehandicaptenzorg, of wat voor zorg dan ook? Daar wordt zelfs op beknibbeld. Ik kom zelf uit de beardenzorg. En daar wordt zo behoorlijk in geknibbeld. Uh, ze hebben personeelstekorten, maar ze kunnen geen personeel aannemen, niet, omdat daar gewoon geen geld voor is. Ja, ja. Want ik, ik zeg op mijn manier van, nu in de EU blijven zitten, zeg ik op mijn manier van ja, daar schieten we ook tien keer niks mee op niet. Want al het geld waar het daarheen gaat, uh, gaat er ook allemaal weer naar goede doelen. Ik vind het heel goed om goede doelen te, te helpen en te steunen, maar het moet ook een keer stop zijn. Het moet ook een keer genoeg zijn. Ja, ja, ja. Je helpt een andere land erbovenop, terwijl dat je eigen land eronder gaat. En, waar, en, waarvoor, het, en waarvoor we het nu een, een, een slinger hebben gegeven, dat het Project X hit. Dat heeft gewoon te maken Project X Barbecue op het Binnenhof. Uh, dat heeft ook te maken, dat we die, die demonstratie op 4 juli nu doen, heeft te maken dat er ook vrij veel pers aanwezig is op die barbecue daar. Oh, ja, ja, ja, ja. Dus dit is ook de enige mogelijkheid eigenlijk waar heel veel pers mee aanwezig is... ...waar wij gewoon als Nederlanders ons woord kunnen laten horen. Ja. En ook gewoon kunnen laten horen dat we dit langzamerhand niet meer gaan pikken op deze manier. Dat is een hele goeie, ja. Want de, wer want de werkloosheid uh, neemt alleen maar toe. Neemt niet af, maar het neemt alleen maar toe. Ik zit momenteel zelf nu momenteel ook even zonder werk... ...maar ik zou dolgraag weer in de zorg aan het werk willen. Alleen ja... Waar kies ik voor? Ik kies voor mijn, voor mijn zekerheid dat ik een inkomen heb. Ik kies niet voor een, voor een onzekere inkomen. Dat ik met een nul contract ga werken. De ene keer kan je acht uur werken. De andere keer kan je 32 uur gaan werken. De andere keer kan je nul uur gaan werken. <coughs> en zo gaat het nu momenteel in Nederland. De armoede, de, de armoede neemt alleen maar toe, laat ik het zo zeggen. En mensen die hebben een hele grote mond van we komen niet demonstreren, bla want we schieten er niks meer mee op. En bla, bla bla. Ja, als je allemaal op de bank blijft zitten en blijft ja. zeiken op de bank, Precies. van over Rutte en over het kabinet. Ja. Etcetera. ja, gebeurt er ook niks. Nee, daar ben ik helemaal mee eens. <laughs> ja. ik, ik, ik, ik kan nog één ding zeggen. Daar hou ik ja. mee over op. Dan kan je, mag je <laughs> het interview afsluiten. Uh, kijk nu alleen maar de afgelopen twee jaar... naar die paar moslimlanden die gedemonstreerd hebben in, in hun eigen land. Ja. Die kwamen op voor hun eigen rechten als mens. Ja. En dat stond er voor elkaar. Ja. Ja. Kunnen wij als Nederlandse burgers, vinden, kunnen wij daar een voorbeeld aan nemen? Als je gaat googelen... Op demonstratie Binnenhof kom je foto's tegen van 1973. Ja. Toen, waren er nog geen Toen was er nog geen internet, er nog geen Facebook, helemaal niks. Het ja. plein stond vol daar. Ja. Ja. Tegenwoordig van de tijd moet je maar afwachten hoeveel mensen er gaan komen. Ja, maar ik hoop ja. nu echt dat op 4 juli genoeg <laughs> mensen komen, zodat we ook genoeg onze stem... Kunnen laten te horen. Dus, ja, dus ja. mensen, ja, komt via jullie allemaal naar het Binnenhof. Dus... Ja. Maar mogen. De mensen, binnenhof? Mogen mensen wat jou betreft wel gewoon een barbecue stel meenemen? Want die indruk wordt wel een beetje gewekt. Hè? Mensen mogen het van mij wat meenemen. Ja, dat zou toch leuk zijn? Dan ik gaan heb... we demonstreren en ook barbecueën. Ik heb daar op zich geen moeite mee niet. Of je neemt gewoon een, een plastic bordje en een plastic lepel neem je, ja, ja, en een plastic ja, ja. vork neem je mee zien te laten verkijken. We hebben wel ons bordje, maar we hebben geen eten. Hey goed, dan dank je wel. En uh, nou, ik hoop dat uh, ook na, ja, dankzij dit uh, interview er heel veel meer mensen uh, erbij zullen komen. Waar kunnen ze jou vinden ja, op hoop, Facebook? Op, uh, ze, kunnen dus, uh, ja, ze kunnen mij of mij. Ze kunnen ons vinden op Facebook op uh, Project X, uh, BBQ, uh, Binnenhof, uh, Den Haag. Daar kunnen ze ons gewoon op vinden. kunnen ze ons ook op en bij uh, Project X Barbecue uh, hebben wij ook gelijk naar de sites die met ons samenwerken. Dus, Oké, okay. ja. tof. Dat verwijst eigenlijk zelf wel. Ik denk dat mensen niet zo stom zijn nee, uh, nee. dat ze niet weten hoe Facebook werkt. Want de meeste mensen hebben tegenwoordig al Facebook. Dus dat, uh, ja. Nee, goed joh. En, uh, en ik zou zeggen, mensen die geen Facebook hebben, ja, liggen ze in en nemen ze mee. Ja, nee, in ieder geval, uh, ik kom ook. Dus uh, nou, misschien zie ik je daar. Ja, dat is goed, leuk. Ja, en dankjewel uh, voor, uh, voor je interview. Ja, graag gedaan. Ja, dames en heren, dat was Klaas en vergeet dus niet 4 juli aanstaande gewoon op het Binnenhof in Den Haag. En neem je spandoek mee, neem een leeg bord mee, doe iets geks en neem anders je eigen barbecue stel mee. Wat kan jou uit schelen als we de regering maar even kunnen laten weten? Wat wij ervan vinden. En ik zou zeggen tot de volgende week. Dan hebben we ook weer een uh, interessant onderwerp. En dat zal de Oostenrijkse school van de economie zijn. Waar we dan een uurtje mee gaan vullen.